Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Actievoerende boeren gaan praten met supermarktketens. Het gaat om onderhandelingen om de acties van vandaag te stoppen. Sinds vanochtend blokkeren boeren in verschillende plaatsen... de op- en afritten van distributiecentra van supermarkten. Ze vinden dat ze een oneerlijk lage prijs voor hun producten krijgen... en willen snel daarover praten met de supermarkten. Ik hoop dat we... Uh, na dit weekend uh, overeenstemming hebben en uh, uh, ja, dat we gewoon weer rustig op onze bedrijven kunnen werken en uh, uh, dat we om tafel gaan met alle supermarkten. En uh, om tafel bedoel ik niet alleen maar praten, maar ook op korte termijn dat er ook uh, spijkers met koppen geslagen worden. Albert Heijn heeft al toegezegd nog voor de kerstdagen met de boeren in gesprek te willen gaan. Hoe dat met de Lidl en Aldi zit is nog niet bekend. Max Verstappen begint de laatste race van het Formule 1 seizoen morgen in Abu Dhabi vanaf de eerste plek. Hij was vandaag de snelste in de kwalificatie voor Bottas en Hamilton. Het wordt de derde keer dat Verstappen van de beste startspositie vertrekt. Eerder gebeurde dat vorig jaar bij de GP's van Hongarije en Brazilië. Een andere weggebruiker had vandaag minder geluk. Een oma die met haar kleinkind aan het rijden was in zo'n kleine invalide auto, nam een verkeerde afslag. Daardoor kwam ze met haar kanta op de snelweg terecht. Ze stopte op de vluchtstrook en waren volgens de politie helemaal in paniek. Ze zijn door een berger naar de eerstvolgende afslag gebracht. En Karsten van 19 uit Limburg is een ware bekendheid op YouTube. Nadat hij dit liedje buiten op straat speelde met zijn saxofoon. De uitvoering van het liedje Dance Monkey is al meer dan 11 miljoen keer bekeken. Zelf bleef hij er nuchter onder en zegt dat hij het alleen als hobby blijft doen. Dankzij de reclameinkomsten levert het hem trouwens wel een leuk zakcentje op. Het weer bewolkt en nevelig, soms met wat motregen. Temperatuur ligt tussen de 5 en 9 graden. Morgen ook bewolking met af en toe wat zon. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 voor kerstmis. Denk met je hart en bevestig wat kerst is. Dan smaken gerechten naar kerstmis. De straten gaan door naar kerstmis. Als mensen elkaar het beste wensen, dan is het kerst overal.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 ten. waarschijnlijk al. Het is geen nieuwe single, nee, een plaat uit 2019. Een lekkere kerstplaat van de O'Denneband. Eh, denne, denne band, moet ik eigenlijk zeggen, natuurlijk. En uh, het is uh, kerstmis overal. Uh, inderdaad, een uh, lekkere plaat van uh, Jasmith, de 3J's, de Kik, Ramon Beuk... Jeroen van der Boom, die hebben allemaal meegedaan aan uh, deze plaat... Even na vier uur, Zandvoort, welkom terug. Het begint alweer een beetje schemerig te worden. En wij hebben vanmiddag uh, tussen vier en vijf uur ook nog heel veel lekkere kerstmuziek. En dat niet alleen, we hebben nog het gedicht van de dag en nog veel meer. Albert-Jan, uh, wat staat er op jouw lijstje? Nou, laten we, over, we zeggen over het tweetal platen. We beginnen eerst even met een uitgebreide samenvatting van uh, de vanmiddag verreden kwalificatie... Uh, op het uh, prachtige circuit van Jasmarina Marina in Abu Dhabi. Met, uh, ja, nou, verrassend, ja, maar toch wel hartstikke mooi. En uh, een hele blije verstappen, want die gaat morgen uh, vanaf, vertrekt vanaf Pol. Hoe laat was die begint die race ook al? Tien over twee. Tien over twee. Schrijf het vast in uw agenda dat u niet kan missen. In ieder geval, morgen verstappen op Pol en over een tweetal platen hoe het zo gekomen is. Uh, dan hebben we uh, tegen de klok van uh, half vijf het dier van de week. En die luistert deze week. Het is een uh, hartstikke lieve hond. En die luistert naar de naam B.A. Ja. Uh, daarna hebben we natuurlijk Zos Live. Zandvoort op zaterdag live. Een, een, registra een live registratie van een, van een, een muziek plaat. Uh, in ieder geval live met veel publiek erbij. Want uh, dat, dat was, vroeger kon je daar met een heleboel mensen... Ja, dat is natuurlijk. heel vroeger, hè? Heel vroeger. Dus vandaar dat we dat zoals live in het leven hebben geroepen... om toch eens een keer dat, de, toch die sfeer weer naar boven te halen. Welk het wordt, blijft nog even een verrassing. Niet voor iedereen. Volgens blij... mij wel een hele mooie. Ja, de, we ik ik jou... heb al een klein beetje iets ja, gezien. Ja, hij is we... wel heel mooi. We hebben met de redactie van Zos Live jou een plezier willen doen. En dat gaat dus ook lukken. Iets na half vijf is het zover. Kwart voor vijf het gedicht van de dag. Ook vaste luisteraar. Ik adviseer blijf luisteren. Want de slotzin van dit gedicht is erg uh, ontroerend. En de tekst is, past geheel in deze coronatijd. Deze kerst ben ik bij jou. En Zo is het, uh, John, want John uh, luistert ook weer. John luistert. Onze en... trouwe luisteraar. Goedemiddag, John. Hey. Ja, en uh, Herman ook uh, van harte uh, uh, blij dat je erbij bent. En echt, Herman, luister naar het gedicht van de dag... want het wordt een tranentrekker van het eerste uur. En ik krijg te horen dat heel veel mensen jouw uh, kersttrui ook heel mooi vinden. Oh. Ze zien hem namelijk op zfm-live.nl. Ja. En uh, ze denken, ja, daar is hij weer. En hij nou, past hem nog steeds. Dat is. Uh, hij past hem nog steeds. De lijn gedaan uh, afgelopen uh, jaar. Nou, ik, ik, uh, ik heb vanmorgen een of beetje langs de lijn. Re rek- en strekoefeningen gedaan. <laughs> dat, ja, dat helpt wel een klein niet beetje. Niet bij mezelf, maar wel bij de trouw. <laughs> heel goed, heel goed. Maar het is gelukt. Nee, Mooi. Ik zou, zeggen, ik zou zeggen genoeg reden om ook de derde uur te blijven luisteren en kijken naar de enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albertan. en inderdaad ook de lekkere kerstmuziek vergeten we zeker niet te draaien. Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op ZFM. ZFM. Christmas. I'm driving home for Christmas van de kerstplaat. Dat is van Chris Ria in Driving Home for Christmas. Zo dadelijk uh, de Pit Report. Maar eerst nog even een lekkere plaat. GFN. Als je komt, ja, Lionel Richie. Even lekker mee zingen met deze van de Lionel Richie en See You, See Me. Ja, het is wel een mooie dag vandaag hoor, een mooie zaterdag. En waarom? Dat hoor je nu. ZFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Albert-Jan met de Pit Report, ja de laatste race van het seizoen, Albert-Jan. Ja, maar wel. En die mee. begint lekker, hè? Die begint zo goed. Heel Want uh, onze Max, heb ik het dan maar even over, heeft uh, de derde pole position uit zijn Formule 1 carrière te pakken. De Nederlandse Red Bull-coureur wist het dominante geachte Mercedes... verrassend genoeg te verslaan in Abu Dhabi. Verstappen was Valtteri Bottas met, en dan nou komt hij, 0.025 van een seconde te snel af. Tot grote vreugde van alles en iedereen bij Red Bull en Honda. Verstappen gaf in de derde vrije training alvast zijn visitekaartje af met de toptijd. Maar kende daarna een iets wat te, te tumultueus begin van de kwalificatie. Zo kwam Laffiti net voor hem de pitbox uit... waardoor Williams nog under investigation is... en was zijn eerste geklokte ronde beduidend langzamer... dan die van de testteammaat Alexander Albon. Met een tweede run wist Verstappen het veegelijf wel te redden... waarna hij in een Q2 wederom twee runs nodig had... om het op mediums voor elkaar te krijgen. Verstappen mag daardoor wel op die gele band starten. Het was tot toen nog geen vlekkeloze kwalificatie... maar daar kwam op het beslissende moment verandering in. In de slotminuten van Q3 sloeg Verstappen namelijk toe met 1.35.246. Voordat de kwalificatie begon, zei ik al tegen het team... dat we nog eenmaal alles zouden moeten geven. Precies dat hebben we gedaan. Ik ben hier echt enorm blij mee, liet Verstappen is het eerste reactie weten. In het begin van de kwalificatie was het inderdaad best moeilijk om een vlekkeloze ronde te rijden. Vooral in die laatste sector, daar heb je veel bochten en is een foutje zo gemaakt. Maar gelukkig kwam alles goed samen in die laatste ronde. Die ronde bleek zodoende uh, uh, genoeg voor pole position nummer 3, al hanteert Verstappen vanwege zijn afgenomen pole in Mexico 2019... liever dan het getal 4. Hoe dan ook, deze opsteker komt op een zeer gewenst moment. Het is een lang seizoen geweest voor iedereen... en vooral veel races dicht achter elkaar. Dit is een mooie kwalificatie voor iedereen in het team om mee af te sluiten. We zijn natuurlijk enorm blij... Uh, dat het zo uh, uh, voor zit. Als je dan het hele jaar achter Mercedes zit... dan is het soms best wel wat frustrerend. Maar we zijn steeds iets dichterbij gekomen. Waar Verstappen aangeeft dat deze Paul zo goed voelt... luidt de vervolgvraag natuurlijk of hij P1 zondag kan omzetten... in zijn tiende overwinning. Hoe zit het bijvoorbeeld met de race pace van Red Bull... op het Jas uh, Marina circuit... Nou, we hebben uh, niet uh, echt veel ronden gereden, maar niemand heeft lange runs kunnen doen. Dat komt onder meer doordat al de Alfa Romeo van Kimi Raikonen afgelopen vrijdag vlam en een code rood voor uh, op het hout zorgde. We moeten dus afwachten hoe het morgen gaat, maar we zullen er natuurlijk alles aan doen om Mercedes achter ons te houden. Ze zijn nog steeds zeer snel, maar qua topsnelheid zien wij er ook best goed uit. Hopelijk helpt dat morgen een handje. Nou, het zal geweldig zijn als dat inderdaad het ge ge ge geval zou zijn. En dan gaan we even kijken naar die uitslag van die kwalificatie. Uh, Max Verstappen dus op pol En als je naar rechts kijkt in zijn spiegeltje... dan ziet hij Valtteri Bottas. En op een derde plek Lewis Hamilton. Uh, daarachter Lando Norris en zijn teammaat Alexander Albon... vinden terug op een vijfde plek... Kijken we nog even naar de stand in het WK. Het is natuurlijk al duidelijk, Lou is een wereldkampioen. Maar we kijken even naar Valtteri Bottas en Max Verstappen. Valtteri Bottas staat momenteel op een tweede plek met 205 punten. En op een derde plek vinden we Max Verstappen met 189. En hoeveel punten kreeg je als je een race wint? 25? Dus 16 punten verschil ja, yes. en 25 punten. Ja. ja het zou, theoretisch zit er nog een klein kansje in voor Max om tweede te worden. Maar dat zal morgen allemaal uh, uh, uh, uitwijzen hoe de race zich uh, gaat volstrekken. En die race begint om tien over twee. Start die die motorie om, om tien, tien, over tien over twee. twee. Goed. Oké, okay. okay, dankjewel. Je dan morgen dus vanaf Paul Max Verstappen. Uiteraard een hele grote hit gescoord met Door de Wind. Door de beste zangers, uh, het uh, nummer van Stef Bosch. En uh, nu is ze ook weer helemaal terug hè, met een uh, eigen single, Eenzels in the Sky. Haar kerstplaat van uh, dit jaar. Zo dadelijk het uh, dier van de week. Ja, er is geen hond te bekennen in het asiel. Dat zeggen we normaal gesproken, maar er zit er wel eentje. Bea, na deze... van Barbara Streisand en Billy Joel en de New York State of Minds. Ja, die moet je niet hard je zomer uh, draaien als het een graadje of 30 is uh, buiten. Maar uh, zo rond de kerstdagen past die zeker op de radio. New York State of Minds. We draaien hem hier bij Zonsport op zaterdag. Half vijf geworden, dat betekent het dier van de week. En deze week is het B.A. Ik ben B.A., een kruising van bijna vijf jaar oud. Door omstandigheden ben ik in het asiel terechtgekomen. Eerst zat ik in Amsterdam. Hier verbleef ik alweer acht maanden. Ja, ik snap het ook niet hoor. Ik ben een echte mensenvriend. Knuffelen, aandacht en samenspelen vind ik echt geweldig. Of ik met kinderen overweg kan is helaas niet bekend. Ik ben ze namelijk niet uh, vanuit huis uit gewend. Heeft u kinderen, dan is het ook wel fijn zijn als ze een iets wat lompe hond zijn gewend... en weten hoe ze met een hond moeten omgaan. Dan wil ik best hier samen met mijn verzorgers kennis meemaken. Andere dieren, daar heb ik echt helemaal niks mee. Al dat gepeupel, bah. Ik zorg echt wel dat uh, u uw handen vol genoeg heeft aan mij, hoor. Ik wil namelijk veel liefde knuffelen en kusjes geven... met een beetje kwijl misschien. Excuses hiervoor, ik ben verder een goed opgevoede lady. Ik uh, loop heel netjes aan de riem en bij de juiste eigenaar. Ik test je graag uit, dus je moet stevig in je schoenen staan. Als je consequent bent en aangeeft wat je verwacht... is er geen enkel probleem. Hier in het asiel loop ik met een melkkorf vanwege de andere honden op straat. Zo blijven ze fijn op afstand en hoeft mijn baas zich geen zorgen te maken dat er iets kan gebeuren. Of ik alleen thuis kan zijn is helaas niet helemaal bekend. Maar wat ze hier in het asiel zien is dat ik heel erg rustig ben. Zo ben ik alleen uh, geweest in het hondenhuiskamer en was ik stiekem aan het gluren door het raam. Ik zag dat ze wel... Ik zag ze wel, de andere honden, maar ik bleef heel braaf. Niet piepen of slopen, gewoon geduldig wachten tot ze mij weer kwamen halen. Met een beetje geduld en training verwachten ze dat ik prima even alleen thuis kan blijven. Ik kan niet beloven dat ik dit op de grond doe, misschien wel stiekem op uw bank. Dus, bent u de eigenaar die ik nodig heb? Iemand die mij kan begeleiden netjes buiten te wandelen? Het alleen zijn kan opbouwen, samen leuke dingen onderneemt... zelfs een cursus en lange wandelingen sta ik voor open. Dan zou ik u graag willen ontmoeten om te kijken of er een match tussen ons is. En waar verblijft Beja? Beja verblijft momenteel? In het Dierenthuis Kennenland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Kijk ook even op de website www.dierthuiskermland.nl Want ook Bea verdient een kasteeltje. En zo is we maar net, uh, albert -Johan. over kasteeltje gesproken. Heb je het huis van uh, Guus uh, ja. nog uh, gezien? Hij had een prachtig huis gekocht. En die heeft hij ook uh, prachtig verbouwd. Althans, hij vindt het mooi. Hij vindt het heel mooi. Ja. En het lijkt nou een beetje op een bunker, hè? Heb je? Dat, is echt, dat is echt heel erg. Dat is, ik denk nou, dat van binnen wel prachtig. Dat dit, zal haast wel. Zal haas wel. En, en hij heeft uh, geen uh, inbrekers in ieder geval. Die houdt hij wel buiten de, ja. de deur. Nou ja, in ieder geval, dat huis... dat was uh, ja, een dingetje van Guus Meulers over het afgelopen jaar is je toch wel uh, aan het einde van het jaar redelijk wat uh, mee gepest van uh, zo, wat heb jij in één keer een mooi nieuw huis. Maar we hebben natuurlijk ook met z'n allen nog corona. Ja. En nog steeds en uh, corona gehad in uh, 2020. Nou maakt uh, elk jaar maakt hij een uh, plaats samen met uh, DigiDex. En die heet Tabee Tabee en dan het jaar. Uh, dus in dit geval Tabee 2020... En Tabé, ja, dat, dat zegt in brabant uh, Albert-Jan. Dus uh, farewell, hè, zeggen ze dan. Tabé. Tabé 2020. En uh, volgend jaar, dat is uh, de bijtitel van uh, deze plaats. Want laten we hopen dat volgend jaar uh, beter gaat worden voor ons uh, allemaal. Nou, de single van Guus Meeuwers en Diggy Dex. Daar komt hij aan. Hij is uh, heel erg nieuw. En hij heet uh, Tabé 2020. En gaat uiteraard over corona. Helaas wel. 20 ga zitten.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 aan de horizon nooit te stil Ik heb je zo gemist Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou ik Wacht op de tijd dat het zover is Want ik zweef tussen hoop en vrees Verschilt met de dag wat daarover wil Ik heb de melodie klaar maar de woorden niet Ik zoek nog steeds Hoe, Hoe maak ik een lied over dit jaar Hoe krijg ik alles wat gebeurt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 Dat was uh, Tabi 2020 en laten we inderdaad hopen dat 2021 een beter jaar voor ons uh, allemaal gaat worden. Gus te samen met uh, Diggy Dex, was dat volgend jaar. Zo heet die plaat dan. En hopen we inderdaad op een uh, beter volgend jaar. Dan is het tijd voor uh, SOS Live. Je hebt de hele week uh, weer ermee bezig geweest, volgens mij, albert nou, Vrijdagmiddag was echt wel een piek, hoor. <laughs> echt een piek. Je hebt helemaal zoveel suggestie. Die moet je bovenop je boom doen, hè, die piek. Oh, ja. Nou, Snap je? Maar goed, dan ga je, ga je aan de gang. En bedoel, er zijn zoveel, zoveel opties. En eh, nou, op een gegeven moment zit je muzikaal in Cuba. En dan denk je, ook mooi. Uh, Spanje, ook mooi. En dit en dat. Maar in ieder geval, ik zal die die ik die, die, daar dus gisteren uh, heb bekeken... die zal ik allemaal op de playlist zetten van SOS Live. Uh, maar je, je, we hebben met de redactie van SOS Live maar bedacht van... Uh, ja, we houden het in de jaren tachtig. Want dan uh, weet Rob er ook alles van. Dus we matchen je een beetje... Ja, deze ken ik uh, wel. Deze ja, ken ik wel. In, in die tijd had je natuurlijk de Commodores, ook niet, niet te vergeten, prachtig. Je had uh, Donner Summer en noem maar op. In die tijd. Maar ja, natuurlijk ook Earth Wind and Fire. En chic, had je ook en nog? Chic allemaal. En uh, het waren natuurlijk allemaal prachtige live-opnames. Uh, maar uh, wij van de redactie van Zos hebben gekozen voor de uh, uh, Earth Wind and Fire met het prachtige nummer After the Love Has Gone. Bijna 18 miljoen keer bekeken, dat zegt wel wat over de kwaliteit. We gaan ervan genieten, SOS Live. Oh, yeah. Feel all right. Feel Kom, right. move je in, Like this way Ja, de redactie van uh, SOS Live die dacht zeker van... we zullen de lat even lekker hoog leggen voor uh, Rob. <laughs> ja, wat moet ik daar nou weer mee voor volgende week, uh, Obbesan? Nou ja, ik, ik zit nu wel in jouw straatje. Ja, heel, heel, heel erg in mijn straatje. Want uh, ja, dit is echt uh, precies in mijn straatje, uh, Obbesan. Want, want meestal ben ik of de voor jouw tijd nog een beetje. En uh, ik denk nou, uh, uh, samen met uh, mijn mede-redactielid... Van, uh, we gaan uh, Rob het een beetje lastig maken. Want ga, dit is in jouw straatje, Rot, sorry, dit. Ja, nee, dat is zeker zo. Ah, is geweldig. Ook, uh, ook de saxofonist, hè, weet je wel, erbij. Ja. Uh, en uh, dat vind ik zo... Dat heb ik eigenlijk iedere keer bij mijn uh, SOS uh, lives ja, Altijd een saxofonist erbij. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat uh, heb ik nog eigenlijk een klein beetje ook overgehouden. Van op een gegeven moment hadden we een uh, discotheek hier in Zandvoort. Die heette uh, de Jenks Dance Club. Ja. Die zitten in, in de Kosterstraat, zeg maar. Onder, uh, de, de, ja, ja. Waar de coffeeshop en daar, uh, daaronder. Ja, onder de coffeeshop. Onder ja. de coffeeshop. Maar een hele grote dancing was dat. En later Club Chateau van uh, Jeroen van der Boom. Die heeft er ook nog een uh, discotheek gehad. En daar hadden ze dan uh, optredens van die uh, DJ's. Die draaiden dan housemuziek. En de altijd de, de probeerde ze zo vaak mogelijk zo'n uh, live uh, saxofonist erbij te hebben. Dus die speelde mee met de housemuziek op uh, de saxofoon eroverheen. Oké. Okay. Briljant. En ook nou, dit was weer briljant. Goeie oude tijd. De goede oude tijd. Je hoorde After the Love Has Gone, de single van EWF, oftewel Earth, Wind and Fire. Het is kwart voor vijf geweest. Tijd voor het gedicht van de dag. Ja, het is bijna kerst. En deze kerst zijn wij bij jou. Ik was het zo lang kwijt. Het gevoel van kerst. Ik ging meestal met een vliegtuig. Heel, heel ver weg. Misschien, misschien was ik wel gewoon op de vlucht. Maar dat is anders sinds wij samen zijn. Met jou nu kerst te vieren. Dat voelt zo fijn. Want jij, jij bracht de gedachte weer terug. Het maakt niet uit. Al die sneeuw, al die kou. Nee, deze, deze kerst ben ik bij jou. Al die jaren was ik maar alleen... Had geen zin in mensen om mij heen. Heb ik mij dan al die jaren dan vergist? De tafel is dit jaar gedekt voor acht. De kaarsen branden bij ons kerstdiner. Want jij, jij laat me zien wat ik steeds heb gemist. Het maakt niet uit, al die sneeuw. Al die kou. Nee, deze. Deze kerst ben ik alleen bij jou. Alleen bij jou, Filou. Dicht van de dag. Deze kerst ben ik bij jou. En dit was ook uh, André Hazes. Ja, we gaan nog een paar platen draaien. Tot aan het nieuws, waaronder deze. De nieuwe Pascal Jacobsen met Tabita.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 je nee. nee. 2020 was toch echt wel het jaar van deze Tabita. En nu is ze samen met Pascal Jacobsen van Bluff weer een hele mooie nieuwe single. Blijf nog even en hier, hou die plaat in de gaten, want het gaat zeker een hele grote hit worden. En blijf zeker nog even bij CFM, want ze dadelijk hebben we een uur lang non-stop en daarna tussen 6 en 8. Jawel, hij is er weer, Fred, hij, hij presenteert weer een entertainment for you tussen 6 en 8 uur. Nou, we gaan uh, Mariah Carey ook nog even voor je draaien. All I Want for Christmas. De meeste mensen geldt meestal is niet geweest bij deze <laughs> ja, Dan gaat het een beetje vals ja. klikken. Nou ja, zo later op de avond en uh, buiten de coronatijd uh, tijd doet zo'n plaatje best wel leuk dat trouwens in de hoor. In de, in de discotheek en in de cafés en dergelijke. Tuurlijk. Dus uh, Mariah Carey en all I want for Christmas is you. Ja, die reclame die, uh, net, kwam net weer langs. Hè? Van, ja. van, wat is dat ook weer met het Hotel? Dat is co-op. Co -op. Co -op reclame, dus van de co-op reclame. De co-op reclame die heeft de kerstboom van Palace Hotel. Ja, Hartstikke mooi. Het zit erop voor ons. Uh, ja, het zit er weer op. Een drie uur lang live. Uh, Zandvoort op zaterdag. Zowel te zien als te horen op je enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Zometeen om uh, zes uur Fred hij hey, Tussen zes en acht met Entertainment for You. Zal je ook uh, kerstplaten hebben in het Nederlands, denk ja, je? Wel. Wel. Ja, zeker wel. Ja, ja, ja. Genoeg reden om te luisteren en te kijken naar Fred om zes uur. En wij zijn er uh, volgende week weer. Wij zijn er volgende week weer. Morgen zitten we in Abu Dhabi. Zo is het. En volgende week zaterdag... zijn we gewoon weer om twee uur op de radio. Tot dan. Fijne zaterdagavond. Dag. Things doei doei.